ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. In Vlaardingen is vandaag een veiligheidsoverleg na een nieuwe aanslag bij het huis van een loodgieter. Ron van Uffelen was al anderhalf jaar lang lange doelwit van talloze aanslagen bij zijn bedrijf en zijn huis. Maandag overleed hij, maar vannacht was er toch weer een aanslag bij zijn huis. En mogelijk is er zwaar vuurwerk gegooid. De familie heeft nu een dringend beroep gedaan op de autoriteiten in Vlaardingen om het huis beter te beveiligen. Volgens hun advocaat wil het gezin van de loodgieter nu in alle rust de uitvaart voorbereiden. En Nu wordt er dus overlegd over extra maatregelen. Een Duitse legerkazerne in de buurt van Keulen is afgesloten van de buitenwereld... omdat iemand mogelijk expres het drinkwater daar heeft vervuild. De militairen mogen nu geen water uit de kraan drinken... en moeten ook extra goed opletten op verdacht gedrag... want de Duitse politie had er rekening mee dat de dader nog binnen is. In Breda zijn tientallen honden en katten weggehaald uit een vervuild huis... Volgens de inspectie lagen de kamers vol met poep, afval en ook spullen. En de katten hadden geen water en sommigen hadden ook ontstoken ogen. In het huis woont een vrouw die zegt dat ze een stichting heeft... waarvoor ze voor zwerfkatten en andere dieren een plek probeert te vinden. En dan nog dit, een liefdadigheidsorganisatie voor daklozen in Nieuw-Zeeland... heeft per ongeluk snoep uitgedeeld waar een dodelijke hoeveelheid crystal meth in zat. Ja, in die snoepjes zat soms wel 300 keer meer dan de normale gebruikershoeveelheid... En nadat iemand zei dat de snoepjes wel heel vies smaakten... gingen de vrijwilligers het ook zelf proberen. Wie de drugs erin heeft gedaan, dat is niet bekend. De snoepjes zaten in voedselpakketten, die waren gedoneerd. En 400 mensen hebben zo'n pakket gekregen. Het weer dan nog, veel grijs nu en af en toe buien. Op sommige plekken kan er ook onweer bij zitten. Het wordt 21 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. We op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart 5 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ik ben vandaag begonnen met de Pasadena Dream Band met Natuurlijk, we gaan naar Zandvoort met dit prachtige weer. En ik ga door met Blue Reed. Het is een perfect day. Just a perfect day. Drink sangria.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 De zomer door met Pluspunt. Pluspunt is de gehele zomer open met een breed scala aan activiteiten en bijeenkomsten die zullen plaatsvinden. Zie de website van Pluspunt voor het volledige agenda. Stars on 45! 1944 en overleden in 2014 was een Engelse blueszanger. Cocker zat al een kleine band in zijn geboortestad Sheffield toen hij 15 jaar oud was. Hij verscheen voor het eerst op de Amerikaanse televisie in 1969 in de Ed Sullivan Show. I'll Cry Instead, Cocker's eerste single, was een cover van de Beatles. Hij had de eerste bescheiden hitje in Engeland in 1968 met Marjorie. Zijn eerste grote hit, zijn tweede Beatle cover, verscheen in het najaar van 1968. With a little help from my friends. In die periode begonnen zijn problemen met drugs en alcohol. Maar hij maakte een comeback in de jaren 80. Joe Cocker overleed 22 december 2014 op 70-jarige leeftijd in zijn huis. De Mad Dog Ranch in Colorado aan de gevolgen van longkanker. Hier is Joe Cocker, achter en volgens met Unshade My Heart. You can leave your head on and up where belong. Unshade my heart. Baby, let me be. Cause you don't care. Well, please.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 Call you on the phone But we climb a stair every day. Love Behind, all we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way. I must end every day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 En het is vrijdag 30 augustus van 2 tot 4 uur s middags. De locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. Ief Berndsen, terug in de tijd. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 voor meer informatie zie de website van Pluspunt, www.plus.zandvoort.nl. Help me Rhonda, The Beat Was een Amerikaanse band uit Oxford, Ohio De band werd in 1966 opgericht met Tony Brasis als zanger Nog hetzelfde jaar verliet hij de band en werd zijn plaats ingenomen door Ivan Brown De band maakte een regulier album en een aantal singles Toen ze al gestopt waren werd af en toe nog een verzamelalbum uitgebracht Hun grote hit was het bubblegum nummer Green Tambourine uit 1968 dit nummer hadden ze eigenlijk alleen opgenomen om tegemoet te komen aan hun platenlabel. Hier zijn de Lemon Pipers met Green Tambourine. The sound of the 60s! tambourine green tambourine oh. standing. Go drum, go dance round. Dit waren de Redbox met voor Amerika. Ervaringscafé. Je zorgt snel voor een ander. Hoe zorg je voor jezelf? Als je zorgt voor een ander, is het niet altijd eenvoudig om ook goed voor jezelf te zorgen. Hoe herken je je grenzen? Hoe zorg je voor ontspanning? En wat geeft je weer energie? Voor meer informatie: m.schouten.nl of telefoonnummer 06. 412 75 228 06 412 75 228 en het is dinsdag 20 augustus van 7 tot 9 uur s'avonds locatie pluspunt zandvoort noord teddy swims lose control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 Zouten landen yeah. En dan zitten we hier In het oude strandhuis Wat je vertelt Ook misstroostige plekken die je bij moeten hebben En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen En met vodka en met blocking, tussen en iets banden ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis Wat je vertelt, op de en warm I'm <laughs> Ik was bluff met geiken aan aard, zou te landen. En ik ga het eerste uur afsluiten met Make Your Mind Up van Buxis.